Wanneer gaan we nu naar de gynaecoloog, hè? L liefje, uh, ga eens rustig zitten. Hm? Het kan u allemaal niks schelen, hè? Oh, maar schatje, he? hoe kunt u dat nu zeggen? Geef maar toe, je zit weer bang voor onze goede naam. Vooral uw goede naam. Ben je niet opnieuw, hè? Katty, alsjeblieft, hè? Wat? Gaat je mij slaan, papa? Heeft het advocaat Aldijken nu dan toch niet kunnen kalmeren? die dreigt me niet tot het uiterste. Ik wil nog een keer naar Barcelona gaan. die dat op, hè? Het is toch gemakkelijk? Een deurwaarder als vader hebben? Oh.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 Dan nog bovenop een bavarois van frambozen. Ja, ja. In deze tijd van het jaar. Met, no, met, het met een lekker flesje Chambertin bij het voorgerecht, Een poillet bij de vis En oh, dan, ja. dan nog een vijfsterren cognac bij de poescafé. Ja, ja <laughs> natuurlijk. je hebt wat gemist. Oh. En die directeur mag proberen mij uit te vragen. Hè. Natuurlijk, natuurlijk heb jij niks gelost. Hè? Ah. Niet, tuurlijk niet, natuurlijk niet. Officieel zijn we niet met een onderzoek bezig. Hè? Vermeer heeft overgegeven. Redden? Hij zag er nog hard maar, maar blikjes uit. Hè.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 Bon. Ja, ik is serieus. Hè. Waar zit Bruin over? En wel, die rijdt op en af hè, naar de louis coiseau kaai met de verhuizers mee. Ja. Pluk hem bij de eerstvolgende gelegenheid van die camions, en ja. ga met hem een onopvallend buurtonderzoek doen in de straat van meneer sisse -Kravat. Ja, zijn een echte naam dat is dus uh, wel degelijk François de Meulemeester. Als je daarmee rond bent, uh, mocht je zijn antecedenten eens uitpluizen in okay. onze archieven. Oh. We gaan niet gaan, commissaris, nee. Die zitten allemaal in dozen. Karin, waar is de computer voor uitgevonden? Ja, maar onze computers zijn ook ingepakt. <laughs> eh, trek er uw plan mee, hè? Merci. Nou, vermeer, wij gaan eens op ons gemak rondkijken in het hemelrijk. Kom. O oh ja, Karin, nog ja? iets. Stuur eens een patrouille langs bij uh, Cathy Vernimme. Oké. Okay. Dat ze eens checken hoe ze het stelt. Ja. Maar uh, discreet, maar Absoluut, hè? absoluut. Kom, Kom jongen. He?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 Ik geloof dat er hier niks te vinden is, maar op een ander misschien wel. Dus Toch bij de meulemisser. Vermeer. Sisse Kravat heeft geen vinger naar dat kind uitgestoken. Nee, nee.